Goedemiddag, 12 uur, het nieuws van nu.nl krijg ja, je van Vos. goedemiddag. We beginnen in Alva aan de Rijn. Daar is bij een gevangenis iemand neergeschoten. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De schietpartij was op de parkeerplaats van die gevangenis. Verder is er nog veel onduidelijk. De schutter zou zijn gevlucht. Dan die grote explosie in Utrecht. Er zijn na die ontploffing inderdaad geen slachtoffers onder het puin gevonden. Dat bevestigt nu ook de gemeente. De hele nacht is er door speurhonden gezocht. Dat was voor de zekerheid. Er werd namelijk ook niemand meer vermist. Bij die explosie raakte wel vier mensen gewond. Venezuela heeft drie Nederlanders vrijgelaten, dat zegt buitenlandminister Van Will. Oh, de drie Nederlandse politieke gevangenen die vastzaten in Venezuela... zijn overgedragen aan de Nederlandse ambassade. Dus die zijn vrij. Die zitten op dit moment nog in het huis van de ambassadeur. Maar die komen later vandaag, worden die het land uitgebracht. Dus dat was heugelijk nieuws. Sinds de oud-president van Venezuela door Amerika is opgepakt... worden er veel gevangenen daar vrijgelaten. Ja, waar die drie Nederlanders nou voor vastzaten, dat weten we niet. En voetbal Ruud van Nistelrooy keert terug bij Oranje. Tijdens het WK in juni wordt hij een van de assistenten van bondscoach Koel... Dat meldt de KNVB. Van Isterrooy was eerder ook al twee keer de assistent bij Oranje. En ook stond hij zelf vaak in de spits voor het Nederlands elftal. Hij speelde 70 interlands en hij scoorde daarin 35 keer. Het weer nog van vanweerplaatsa droog, op veel plekken ook wat zon. Het is een graad of 10. Morgen begint grijs, maar later opnieuw de zon. Je music verkeersinformatie dan door Flitmeister. Er staat een file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland heb je een kwartier vertraging... door een grenscontrole. Alle andere files in het land zijn korter dan 10 minuten. Eén flitser gespot, die staat op de A58... van Goes naar Berg op Zoon, 146,7. Jorien Renkema. Goedemiddag, we openen de vrijdagmiddag... met zometeen Coldplay We Fray naar Damiano David...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 Het van je vrijdagmiddag op Q-Music. Jorien hier en Coldplay hoorde je met WePray. Nou, ik ga eerlijk zijn, ik vind het wel een beetje een opluchting. Ik werd een tijdje geleden gevraagd of ik radio kon maken vandaag. Nou, geen probleem. Maar toen keek ik even een agenda en toen dacht ik... oh mijn god, dat betekent dus dat ik twee uur lang het woord beetje moet vermijden... Maar tot een grote oplossing hoorde ik dat het verboden woord vanochtend om negen uur zou eindigen. Dus ik mag gewoon zoveel beetjes gebruiken als ik wil de komende twee uur. Maar ik heb wel echt genoten de afgelopen week van mijn collega's. Hopelijk jij ook. Laten we even terugblikken op het verboden woord van de afgelopen week. Want er zaten soms versprekingen tussen die gewoon echt niet nodig waren. Het verboden woord.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 Kruisje. Klinkt bijna hetzelfde. Morgen een beetje... Oké, okay, graad op tien. Als je denkt, wat hoor ik? Dat is het geluid van een slushpuppemachine. Die heb ik gehad van nachtcollega Judith. En die heeft hem natuurlijk hier laten bezorgen om mij een klein beetje uit te doen. Oh. Een uh, uh, verliefd. Is dat dan het idee dat ik morgen een beetje ga meten? Bijvoorbeeld. Oh, oh. Tommy. En nu hopen dat je vanavond een beetje op tijd de Oh, nee! Nee! En hoe gaat het met synoniemen? Stukje, piecey, beetje. Nee, het is niet gezegd, toch? Ja, ik weet niet of het een compliment is. Uh... Nee, nee, ik werd een beetje. Oh, ja, ja. Winnet. De winnaar van het verboden woord 2026: Judith Eijk en Joost Winkel. Yeah. Oh. De nummers 1 op The Wall of Shame. Marieke Senga en Wim van Elden. Oh, okay. okay. <laughs> Wat een week. Maar vanaf nu mogen we het woord beetje gewoon weer zeggen. Gelukkig maar. Die luistert naar Q Music met zometeen meteen Lucas en Steve. La van Holt komt eraan. Meteen na The Police. En Sting. En Sting zelf even hoe het liedje heet. met Love and Hold van Lucas en Steve. Vanavond weer op het podium van Ahoy Rotterdam... voor de vrienden van Amstel. Ja, hoewel voor Lucas en Steve... maar eigenlijk vooral voor Lucas... is het uh, iedere avond weer een beetje een vraagteken of hij er is. Want hij heeft thuis een hoogzwangere vrouw zitten. Die is uitgerekend op 26 januari. Dus hij kan ieder moment gebeld worden... dat hij nu naar huis moet komen. En dan staat Steve dus alleen op het podium... Maar ik kan heel vrienden van Amstel bezoeken in Nederland en Lucas en zijn vrouw misschien een beetje geruststellen. Want ik ben er even ingedoken. Bij een eerste kind, en dat is het geval bij Lucas en zijn vrouw, is de kans groter dat je wat later bevalt dan de uitgerekende datum. Gemiddeld acht dagen daarna. Dus dan zitten we al begin februari en dan is Vrienden van Amstel klaar. Dus dat geeft hopelijk wat vertrouwen dat Lucas en Steve die reeks gewoon kunnen afmaken. En dat die baby lekker daarna komt als papa weer alle tijd heeft. Maar zie je dus vanavond op de A2 ineens een lichtflits voorbij trekken... dan is dat Lucas. Plankgas onderweg richting Maastricht. Maar laten we hopen van niet. George Ezra is dit Green Green Grass.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 Spik van Cloud, Jordan App en Vloet op Music. Zometeen na half 1 gaan we het vergeten liedje Shufflen. En je gaat ook deze horen van Ray. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.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 Autotaalglas is partner van de top 40. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs. Opgelost. Autotaalglas.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 het is droog, af en toe kan de zon tevoorschijn komen. Maximaal een graad of 10 vandaag en morgen wordt een regenachtige dag. Q-music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zat een file op de A6 van Lelystad naar Muiden. Daar heb je 11 minuten vertraging tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders. En een file op de A50, Apeldoorn richting Zwolle. Ook daar 11 minuten vertraging tussen Apeldoorn-Noord en Vasen. Mocht je ergens anders in de file staan... dan weet je dat die niet langer duurt dan 10 minuten. Eén flitser is er gespot op de A58. Van Goes naar Berg op Zoon bij hectometerpaal 146,7. Jorien Your Renkema... Chris Cross, Amsterdam, meteen naar Ray. Q-Sounds, ben with you. Husband is coming. I'm music. You, samen met Inna. you're the Queen of My Castle. Wim vergeet me liedje. Vergeet me liedjes Shuffle. En vergeet me liedje. Ja, dit vind ik heel leuk. Wim is aan het shuffelen geslagen door de playlist met alle vergeet me liedjes. En dat doet hij omdat er inmiddels al duizend van die vergeten pareltjes door jou in die playlist zijn gezet. Dus ik dacht, dat wil ik ook doen. Ik wil ook lekker shuffelen, sowieso leuk op de vrijdag. Ik heb weer drie willekeurige vergeetmeliedjes uit de geschiedenis gepakt. En aan jou de keus, welke wil je zo meteen helemaal horen? Ik heb ze op een rijtje gezet. superstar Gwen Stefani en Akon met The Sweet Escape en Dominic Fight met Three Nights. Welke wil je zo meteen helemaal horen? Stemmen kan in het polletje dat verschijnt in de Q-app, maar je kan ook gewoon een berichtje sturen, vinden we ook leuk. Ja, en het is radio, dus je kan ook wat inspreken. Krijg je een pluspunten.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 Giving up on you Dus ik kijk, dan zie ik dat er nogal wat liedjes zijn gemaakt met de titel Steden de afgelopen jaren. Maar dit was de versie van Kensington. vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedjes, shuffle. shuffelen in de playlist van Vergeet mijn Liedjes, die de afgelopen jaren is samengesteld. Er staan er inmiddels duizend van dat soort vergeten pareltjes in een lijst. Dus vandaar dat we iedere dag eentje eruit gaan shuffelen. Jij mag dan kiezen welke je wil horen. Vandaag had je de keuze tussen Superstar van Jamilia, Gwen Stefani en Eken, The Sweet Escape en Three Nights van Dominic Fike. Lisa, nou die wist het wel, die stuurde in hoofdletters Superstar natuurlijk. Een van mijn favoriete liedjes toen ik opgroeide. Peter zegt ik ga voor Three Nights, lang niet gehoord. Anne zegt Jamilia met Superstar. Ik had haar vroeger een dansje op op Street Dance. En dat brengt mij gelijk terug naar die tijd. Ik ben benieuwd of je dansje dan ook nog kent, Anne. En Harriette zegt, uh, ik zou graag Jamilia met Superstar horen. Leuk nummer, lang niet gehoord. Uh, Najit, ja, is sympathiek. Die zegt, hé hey, Jorien, ik ga voor Gwen Stefani. Omdat jij die zelf, denk ik, het leukste vindt. Ja. Eerlijk is eerlijk, ik ben een groot fan van Gwen Stefani, maar die Superstar kan ik ook zeker waarderen, hoor. Nou, er kwamen nog wat, en uh, Dominic Fyke trouwens ook, uh, er kwamen nog wat audio eventjes binnen van Wander, bijvoorbeeld. Jamilia, super. Hey Jorien, doe mij maar een lekkere superstar van Jamila. Even lekker eh, bounce met die heupjes. <laughs> nou, het is duidelijk hoor. We hebben een winnaar, met. Uh, even kijken. 52% van de stemmen heeft Jamila de concurrentie heel ver achter zich gelaten. Geen Gwen Stefani en Eken, geen Dominic Fight, dus met Three Nights. Maar Jamila, dit is Superstar of Cure Music. Lekker vrijdagmiddag. En je hoorde Calvin Harris op Cure Music met Blessings. Zometeen komt het nieuws eraan met Nathalie. Wat zit erin? Nou, Straks het laatste nieuws uit Utrecht... hoe de situatie nu in het centrum is. En Miley Sarwis ga je ook horen. Let's pretend it's not the end of the world. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mira. Peter hier van Peter Posters. Net een grote klus afgerond. Een geveldoek van 80 vierkante meter. Zo. Ja. Alleen nu staat er PVS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 Het nieuws van 1 uur van nu.nl. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom. Ja, goedemiddag, in Alphen aan de Rijn is vanmorgen een schietpartij...